Sneeuwwitje en Rozerood. Er leefde eens in een klein dorpje naast een grote stad een vrouw en haar twee dochters. Hun namen waren Sneeuwwitje en Rozerood. Sneeuwwitje was verlegen en aardig. En Rozerood was energiek en speels. Altijd aan het kijken om weer kattenkwaad uit te kunnen halen. Pas op, Roos, niet zo snel. Ik ben oké, okay, mama. Ik ben ook. Oh. Wat <laughs> zei dat je? Sneeuwwitje en Rozenrood hielpen altijd elke dag hun moeder met de dagelijkse taken. Aan het eind van de dag vertelde hun moeder hen sprookjes. Ze hadden een normale gang van zaken tot het begin van de winter. Vanaf toen werd het heel interessant. Op een nacht was mevrouw Wit een verhaal aan haar dochters aan het voorlezen... Toen hoorden ze iemand op de deur kloppen. Ze waren alle drie geschrokken. Ze keken nerveus naar de deur. Bezorgd of er weer aan de andere kant van de deur stond. Geen zorgen mijn lieverds. Het zullen vast een paar reizigers zijn die de weg willen weten. Ik ga even kijken. Nee moeder, ik doe het. Oh! Ah! Oh! Oh, mijn god, wat is het? Ah, oh, mijn god, wat is het? Hou alsjeblieft op het schreeuwen. Ik ben alleen maar een beer. Hou op, alsjeblieft. Mijn oren doen pijn. Ik heb alleen wat hulp nodig. Ik heb het koud en heb honger. Ze stopten allemaal met schreeuwen toen de beer sprak. Hij was niet als andere beren. Zijn stem was teder. Het spijt ons. Kom alsjeblieft binnen. Ze keken alle drie naar hem en lieten hem binnen. Je bent bedekt met sneeuw. Laat me je even helpen. Oh nee, stop alsjeblieft. Oh nee, dat is echt verschrikkelijk van jullie twee. Nee, nee. <lacht> Oké, okay, dat is genoeg, jullie twee. Laat hem wat warms drinken. Geef hem een deken, Roos. Die nacht ontstond er een vriendschap. Eén die de hele winter duurde. Elke dag kwam de beer naar een huis en bracht wat cadeautjes mee. Ze deelden de warmte van de open haard en lazen verhaaltjes aan hem voor. Ze hielden beiden van zijn gezelschap. Toen na een tijdje was de winter voorbij. Het werd tijd voor hem om te vertrekken. Als het niet vanwege de vloek was, had ik jullie twee nooit ontmoet... Wat bedoel je? Welke vloek? Je hoeft niet te gaan. Je kan bij ons blijven. Ik moet gaan. Bedankt voor alles wat jullie gedaan hebben. Nu dat de winter voorbij is, moet ik gaan. En toen ging hij weg en liet zijn vrienden, van wie hij zoveel hield, achter. Een paar dagen later liep het sneeuwwitje en rozenrood door het bos en verzamelden fruit en hout. En opeens hoorden ze een hoop vreemde schreeuwen recht van voren komen. Ze volgden de geluiden en zagen iets vreemds. Een dwerg zat met zijn lange baard vast onder een omgevallen boom. Hij sprong op en neer schreeuwend van frustratie. Oh, oh, oh. Ah, stomme baard, vervloekte boom. Stop met staren jullie twee. Kom snel hier en help me even. Ze lieten alles vallen. Samen probeerden ze de boom op te tillen, duwend en trekkend zoveel ze konden. Ze probeerden het alle macht. Toen gaven ze het allebei op. Opeens had Rozenrood een idee. De dwerg ging door met op- en neerspringen totdat hij zag wat Rozenrood in haar handen hield. Nee, wacht! Nee! Wat denk je dat je gaat doen? Nee, stop! Nee, mijn geliefde waard! De meiden waren geamuseerd door het gedrag van de dwerg. Ze hadden hem geholpen en toch was hij kwaad op ze. Hij ging door met naar ze te schreeuwen. En hij liep weg het bos in zonder ze zelfs maar te bedanken voor hun hulp. De volgende dag besloten de meiden in de buurt van de rivier te wandelen... En weer hoorden ze het gemekker en mini schreeuwtjes van de dwerg die ze hadden ontmoet. De zusters renden weer om hem te helpen. Deze keer zat de baard vast in de bek van een grote vis. Au, stomme kleine vis! Hoe durf je? <hijen> Hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan? Zie je niet dat deze verschrikkelijke vis me in het water wil trekken? Help me! Sneeuwwitje en rozenrood besloten om hem weer te helpen. We kunnen dit niet winnen. We zullen allemaal in het water verdrinken. Ik kan het niet meer volhouden. Ik ga je baard afknippen. Waarom, waarom, waarom moeten jullie mijn baard hebben? Hoe kan ik ooit mijn gezicht weer aan mijn vrienden laten zien? Stomme kleine meisjes! Beide zussen waren geamuseerd en beginnen te lachen. Maar toen hoorden ze... Op een grote rots achter hen lag een jongeman plat op de grond... met een wond op zijn voorhoofd. Hé, hey, wie ben jij? Wat doe jij dan hier? Ik ben prins Adam. Ik ben op zoek naar mijn broer Jozef. Hij wordt vermist sinds de winter. Oh, ik ben Sneeuwwitje en dit is mijn zus Rozenrood. Kunnen we je ermee helpen? Hij was door het bos gaan wandelen met een zak juwelen. Maar ergens onderweg is hij verdwenen. Ik zag net één of ander wezen die eenzelfde zak met juwelen droeg. Ik probeerde hem te volgen, maar hij vervloekte me en ik kon niet zien waar ik heen ging. Ik viel en stootte mijn hoofd aan deze steen. Het spijt me dat te horen. We kunnen je helpen. Terwijl de meiden beloofden de prins te helpen, voelde hij zich gerustgesteld. Maar op dat moment hoorden ze alle drie een luid, brullend geluid. Het kwam diep vanuit het bos achter hen. Alle drie klommen op het paard en galoppeerden in de richting van het geschreeuw. Ze zagen de dwerg een grot uit rennen, terwijl hij werd achtervolgd door de beer. Laat me met rust helpen! Oh, het is onze vriend, de beer. Waarom rent hij achter de dwerg aan? De prins trok zijn zwaard en begon in de richting van de beer en de dwerg te lopen. Jullie meiden wachten hier. Dit is het wezen die ik met mijn broers zak met juwelen zag. Hij moet boeten voor wat hij heeft gedaan. Wees voorzichtig. Laat me alleen. Neem het. Neem alle schatten die je wil. Kijk wat je vloek mij in veranderd heeft. Ik wil niet alleen de juwelen... Laat dit aan mij over. De dwerg is voor mij. Genoeg van deze stommetijden. Het is nu tijd dat ik mijn wagen zelf laat zien. <lacht> Jullie kunnen me niet verslaan. Jullie zullen nu allemaal de prijs betalen. Oh, mijn hoedje. Snel, Roos. Mijn zwaarden. Gooi me mijn zwaard. Het is zijn baard. Snij zijn baard. Daar zitten zijn krachten! Doe het nu! Terwijl de dwerg zijn monsterlijke vorm had aangenomen, rende Sneeuwitje naar hem met haar schaar en rozenrood rende naar het zwaard. Jij stomme meid! Denk je dat ik je nu zal sparen? Nee! Snel! Prins, hier! Nee! Prins Adam gooide het zwaard heel gericht en sneed compleet de baard van de dwerg af. Terwijl het loskwam van zijn gezicht viel de baard op de grond en hij begon te krimpen. Opeens veranderde de beer in een knappe prins. Prins Jozef, de broer van prins Adam. Prins Adam keek naar zijn broer en rende naar hem en gaf hem een enorme knuffel. Ik heb je gemist, mijn broer. Het heeft te lang geduurd. Ik heb je ook gemist, broer. De boze dwerg heeft mijn juwelen gestolen en me vervloekt. En ik kan Sneeuw en Roos niet genoeg bedanken voor alles wat ze gedaan hebben voor mij. Prins Jozef sprak over de vriendelijkheid die de zussen toonden. En zo deed ook prins Adam. Ze waren beide verliefd geworden op de zussen... En de zussen waren ook verliefd geworden op de prinsen. En tijdens het huwelijk, dat het grootste ooit was in het koninkrijk, trouwde Sneeuwwitje met prins Adam en Rozenrood met prins Jozef. Nu waren Sneeuwwitje en Rozenrood eerst bang voor de beer. Toen keken ze voorbij het uiterlijk van de beer. Het laat ons zien dat de ware aard van iemand in hun hart zit. En dat zowel vriendelijkheid en liefde elke vloek kan verbreken dat de wereld je kan geven. Het einde.